Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Natuurinclusieve en diervriendelijke landbouw Als het om landbouw gaat, gelooft GroenLinks niet in een beetje bijsturen. Een volledige omslag is noodzakelijk van de uitputtende agro-industrie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Daarmee zorgen we voor veilig en gezond voedsel en voorkomen we onnodige milieuvervuiling. Ook zorgt deze andere vorm van landbouw voor een goede samenhang tussen natuur en landschap. Daarin kan biodiversiteit zich herstellen en dierenwelzijn krijgt de aandacht die we willen. Daarnaast moeten we zoveel mogelijk gaan eten wat dichtbij, in onze eigen omgeving, geproduceerd wordt. Dit zorgt voor minder vervuilend transport en het levert betere prijzen op voor de boeren duurzame landbouw met hart voor natuur en een sluitende kringloop natuurinclusieve landbouw betekent in balans met de natuur duurzaam klimaatverantwoord en diervriendelijk produceren dus geen landbouwgif en kunstmestgebruik maar gebruik maken van sluitende kringlopen in de levende natuur het sluiten van kringlopen op lokale of regionale, maximaal Europese schaal, vraagt om een kleinere veestapel en een stelsel van grondgebonden dierrechten. Agrariërs maken daarbij gebruik van eigen grond en reststromen voor diervoedsel. Zo produceren ze ook geen mestoverschotten meer. Dieren gaan in de wei of scharrelen en kunnen zo hun natuurlijk gedrag vertonen. We krijgen dan rijkere weiden met meer insecten en weidevogels. Bloemen komen weer terug en de water- en bodemkwaliteit verbetert. We willen deze vorm van landbouw allereerst realiseren in bufferzones van één kilometer rond natuurgebieden en dit daarna uitbreiden. Zo verminderen we allereerst de ergste stikstofbelasting van de natuur, maar ook langs water, in beekdalen, oude cultuurlandschappen en aan stads- en dorpsranden heeft dit hoge prioriteit. Veel agrariërs zien de noodzaak van deze omslag in. In onder meer de Food Valley en de Achterhoek zijn daarom al veel succesvolle projecten gaande, die navolging verdienen in de hele provincie. We willen de kennisas van de Food Valley een belangrijke rol geven in de innovatie van de hele sector naar natuurinclusiviteit. Situatie in Gelderland nu. Een somber beeld. Onze huidige agro-industrie, met haar focus op massaproductie van goedkoop voedsel voor de wereldmarkt, gaat ten koste van natuur en milieu, landschap en dierenwelzijn. Bestrijdingsmiddelen en de overschotten van mest, ammoniak en fosfaten tasten de kwaliteit van lucht, water en bodem aan. Vogels, vlinders en insecten verdwijnen. De pracht van kleuren en geuren van ons landschap wordt vervangen door eentonige schuren, stank en groene monoculturen. Te veel dieren zitten nog opgehokt in stallen waar soorteigen gedrag onmogelijk is. De massale import van soja als veevoer leidt elders tot sociale en milieuproblemen zoals landroof en grootschalige ontbossing. Ook dragen de productiemethoden een enorme veestapel met de uitstoot van CO2 en methaan sterk bij aan klimaatverandering. Al deze kosten worden afgewenteld op de samenleving. Ondertussen zijn de winstmarges voor agrariërs minimaal, met name in de melkvee- en varkenshouderij, en zien ieder jaar 3 tot 4 procent van de Gelderse bedrijven zich genoodzaakt te stoppen. Op weg naar het brede boerenbedrijf Natuurinclusieve kringlooplandbouw laat nog steeds ruimte voor een moderne bedrijfsvoering op een behoorlijke schaalgrootte. Daarnaast willen we boeren stimuleren op zoek te gaan naar bredere en alternatieve bedrijfsvoering. Een gemengd agrarisch bedrijf, zelf eindproducten produceren, natuurbeheer, aanhaken bij de energietransitie, een zorgfunctie, recreatie, toerisme. Dit zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid. Het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw zal groeien wanneer stads- en dorpsbewoners afnemers worden van lokaal geproduceerd voedsel of meehelpen op de boerderij. Minder vlees en meer plantaardig eten Agrariërs kunnen met het telen van andere gewassen bovendien bijdragen aan de agenda voor gezond voedsel en de eiwittransitie. Dit is de omslag van vlees en zuivel naar plantaardige eiwitten zoals klaverachtigen, bonen of linzen of eiwitten van insecten. Nu bestaat ongeveer 70% van de eiwitten die we eten uit dierlijke eiwitten. Dat kan en moeten we omlaag brengen. Zo'n omslag leidt tot efficiënter landgebruik, minder broeikasgas, methaan, minder dierenleed en gezonder eten voor iedereen. Respect voor dieren GroenLinks staat voor meer dierenwelzijn. In de landbouw betekent dit dat dieren zoveel mogelijk gelegenheid moeten krijgen tot natuurlijk gedrag. Koeien in de wei, vroetende varkens en ook kippen die in de wei kunnen scharrelen. Het vraagt om grondgebonden dierhouderijen met stallen waar dieren voldoende ruimte hebben en veilig kunnen verblijven. Bij biologische grondgebonden bedrijven lijkt dit tot nu toe het best geregeld. We willen dat de provincie programma's stimuleert die de omslag naar diervriendelijke bedrijfsvoering bevorderen. Dat betekent ook dat de ontwikkeling van meer megastallen moet worden tegengegaan. In plaats daarvan is het juist nodig om de veestapel te laten inkrimpen. Ook de veiligheid, inclusief brandveiligheid, in stallen moet goed geregeld zijn. In de regelgeving, de omgevingsverordening, zijn criteria nodig die dierenwelzijn waarborgen. Vernieuwende boerenbedrijven krijgen experimenteerruimte. Steeds meer boerenbedrijven staan open voor natuurinclusieve alternatieven, maar het systeem van wetten, regels en financiering staan het in de weg. Ook het landbouwonderwijs, leveranciers en afnemers moeten hierin een inhaalslag maken. Op alle terreinen van de landbouwtransitie worden nu de voorlopers gehinderd door de bestaande regels terwijl ze krachtige steun verdienen en experimenteerruimte nodig hebben. GroenLinks wil de regels juist gebruiken om te voorkomen dat achterblijvers ongewenste milieu- en gezondheidseffecten afwentelen op de samenleving. We moeten ruimte durven geven aan experimenten en het onderzoek op al deze terreinen versnellen. Steun voor boeren die natuur beheren Agrariërs zijn ook Landschaps- en natuurbeheerder. Bomen, bossen en lijnvormige landschapselementen zoals houtwallen, singels, kruidenrijke bermen en sloten zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Maar ze verdwijnen in rap tempo door schaalvergroting in de landbouw en gebrek aan onderhoud. Provincie en gemeenten moeten daarom samen zorgen voor effectieve beheerssubsidies en betere planologische bescherming van deze natuur... Het de Deltaplan Biodiversiteit is hierin een belangrijke wegwijzer. Oog voor de sociale gevolgen van de omslag in de landbouw. In de regelgeving, de Omgevingsverordening, kan de provincie duidelijke voorwaarden stellen om de verandering naar natuurinclusieve landbouw te maken. Bovendien kan ze daarin inspelen op het stoppen van bedrijven en agrarische leegstand. Een deel van de grond en erven kunnen nieuwe functies krijgen Het is daarbij belangrijk om oog te hebben voor de sociale gevolgen voor boerengezinnen Als zij geen andere uitweg zien dan met hun bedrijf te stoppen of als ze willen gaan werken met een natuurinclusieve en diervriendelijke bedrijfsvoering verdienen ze onze steun Dat geldt ook voor jonge mensen die zich willen inkopen en het bedrijf natuurinclusief willen maken Door financiële belemmeringen draait dit te vaak uit op verkoop van land voor ongewenste schaalvergroting van reguliere bedrijven. We willen dat de provincie met alle betrokkenen gaat onderzoeken hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen en hoe de provincie daarin praktisch kan ondersteunen. Programmapunten A. We willen een ambitieus landbouwtransitieprogramma met effectieve ondersteuning voor boeren die willen toewerken naar een natuurinclusief en diervriendelijk bedrijf. b. De provincie geeft op alle mogelijke terreinen ruimhartige steun aan de ontwikkeling en doorontwikkeling en uitbreiding van initiatieven uit de samenleving die de omslag naar biologische en natuurinclusieve kringlooplandbouw dichterbij brengen. Naast eigen middelen maken we hiervoor gebruik van Europese en nationale fondsen. C. Er komt een ruim gevuld Groen Ontwikkelingsfonds Gelderland in navolging van Noord-Brabant. Dit nieuwe fonds is gericht op onder meer de omslag naar natuurinclusieve landbouw. D. We willen dat agrariërs die met pensioen willen, zonder opvolger voor hun bedrijf, waardig hun bedrijf kunnen stoppen zonder in armoede te vervallen. We geven daarom steun aan nieuwe bestemmingen die hieraan bijdragen en een natuurinclusieve circulaire landbouw, duurzame energie of natuurontwikkeling. De provincie moet samen met andere partijen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor steun. E. We bevorderen een snelle toename van grondgebonden landbouw en weidegang van dieren. We sturen via de Omgevingsverordening op vermindering van het aantal dieren in bio-industriële bedrijven. We streven naar een reductie van de veestapel met minimaal 25 procent, conform het recente advies van de Raad van de Leefomgeving. F. We stimuleren agrariërs die van veeteelt naar biologische insectenteelt willen overstappen. G. De provincie geeft hoge prioriteit aan bufferzones rond natuurgebieden en water om de overgang naar de natuurinclusieve landbouw zo snel mogelijk te realiseren en om de ergste concentraties van stikstofneerslag en sterke vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. H. Het mestoverschot wordt aangepakt door vermindering van de veestapel en het sluiten van natuurlijke kringlopen. Mestvergistingsinstallaties zijn geen oplossing. I. We willen alleen stallen waarbij dierenwelzijn en veiligheid voor de dieren voorop staan. Het plussenbeleid zorgt voor ongewenste schaalvergroting en megastallen. Dat wil GroenLinks dus anders. We houden vast aan maximale bouwblokken van anderhalve hectare. Jee, er komt meer aandacht voor de gezondheidsrisico's van pluimveehouderijen, fijnstof en geitenhouderijen. En waar nodig nemen we maatregelen. We bevorderen actief de krimp van deze sectoren. K. Landbouwinnovaties gericht op instandhouding van het intensieve landbouwmodel of gebaseerd op gentechnologie, zoals met genetisch gemodificeerde gewassen, subsidiëren we niet. L. Maatregelen voor terugdringen van het mestoverschot Vermindering van methaanuitstoot en vermindering van gebruik van landbouwgif krijgen prioriteit. M. In overleg met alle belanghebbende partijen onderzoekt de provincie of met een nieuwe ronde van landinrichting via grondruil een impuls kan worden gegeven aan duurzame omslag in de landbouw en energie in combinatie met het versterken van doorlopende landschapsstructuren en watergangen. N. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die zich richten op maatschappelijke dialoog, kennisuitwisseling, innovatie, actieonderzoek naar korte ketens en het betrekken van inwoners bij de voedseltransitie. O, we ondersteunen breedgedragen maatschappelijke initiatieven voor verbetering van biodiversiteit, het landschap en de landbouw, zoals het Deltaplan Biodiversiteit en het Deltaplan voor het landschap.